Er zijn ook tientallen mensen gewond geraakt. In Irak zijn de spanningen tussen de Soeniten en de Sjiiten in de regering hoog opgelopen. Maandag werd een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Soenitische vicepresident Hashemi. Hij zou volgens rechters betrokken zijn geweest bij plannen voor een aanslag op de Sjiitische premier al-Maliki. Dan het weer vanochtend grijs met wat regen. Vanmiddag vanuit het westen droog. Blijf wel bewolkt. Het wordt een graad of tien. en morgen verandert er weinig. Dit was het NON. Dit is John Sohoka van de ANBB in de Randstad staan files op de A1 Amsterdam naar Amersfoort 3 kilometer bij de afrit Buntschoten en richting Amsterdam bij Amersfoort Noord 3 kilometer en bij Knopendiemen ook 3 A2 Den Bosch naar Utrecht voor het Knopend Rijn 3 en op de A4 richting Amsterdam tussen Leidschendam en dijk 7 kilometer en op de andere rijbaan staat 3 kilometer A6 richting Muiden bij Almere Zand 5 en op de A9 Alkmaar richting Amstelveen Tussen de Rotterdam en Rotterponderplein en 4. Op de ring Amsterdam A10. Tussen Schelling Wouden en Watergasmeer 3. A12 Den Haag naar Utrecht. Tussen Woerden en Oude Rijn 9 kilometer. En vanuit Arnhem naar Utrecht staat 3 kilometer bij Maarn. En verderop richting Den Haag voor het Prins Klausplein ook 3 kilometer.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 Sure Marie Clooney met Little Drummer Boy Wij gaan de tweede uur in die won Ja klopt, donderdag. Don don don de uh, Ondertussen zijn al aangeschoven Bruno bouwberg Wilson en Ellen uh, Verheij, daar gaan we zo mee praten uh, Als dat onderwerp Achter de rug is Dan gaan we praten met Henny van Geene, met Petergem over uh, Het Huis van het Gebed En we sluiten de afzending Uitzending af Met een duo eigenlijk Met, een duo eigenlijk. met ieder met hun eigen onderwerp ja. Toosbergen Hans Reimers. Ja. Maar we gaan Na ons gesprek, dus, uh, goedemorgen, luisteraars. <laughs> ja. In ieder geval geestelijke bijstand. Uh. Jazeker. Geestelijke bijstand, uh, Stichting Correlatie, zullen we noemen. <laughs> en, <laughs> dat is misschien voor bewoners van Louis-Davids Carré uh, wel toepasselijk. Uh, maar daar gaan we het zo meteen even over hebben. Hartelijk welkom, jullie, alle twee. We uh, hebben met. Uh, Interesse geluisterd afgelopen woensdagavond naar het laatste deel, het debat en de besluitvorming over Louis Davids Carré. Uh, corrigeer me als ik het verkeerd heb, maar eigenlijk waren er twee onderwerpen aan de orde. Het ene onderwerp is... Hoe is de situatie nu en de daaruit voortvloeiende onrust in Zandvoort? Laat ik het zo maar even samenvatten. En het tweede deel is uh, de correctie van het ontwerpplan, of de reparatie zoals het genoemd wordt. Van het bestemmingsplan. Van het bestemmingsplan, ja ja ja. ja. Uh, met een aantal technische veranderingen daarin. Dat zijn de twee onderwerpen die eigenlijk aan bod kwamen. Heb ik dat uh, goed beluisterd daarin? Ja, nou, ik kan me er wel in vinden. Mogen we eerst eens naar het eerste onderwerp. Het ligt een beetje achter ons, maar er is on onrust in Zandvoort over ja, wat er tot nu toe gerealiseerd is. En uh, Ik moet zeggen, ik heb het Bruno net al een complimentje gemaakt. Uh, ik vond dat uh, OPZ uh, eigenlijk aardig samenvatte wat er aan de hand was uh, in Zandvoort en geanalyseerd heeft. Uh, er is onrust, eigenlijk in feite omdat de plannen zoals ze ooit is vanaf... 2007, zo'n beetje. 2006 al? Ja. ja, maar de, de, de tekeningen en de visualisatie ja, ja. Is, is ongeveer vanaf dat moment uh, naar buiten gekomen. Uh, de verschillen van wat er toen gepresenteerd is en wat er nu staat, ja. uh, daar is een stuk onrust uit voortgekomen. Van, onvrede eigenlijk. Of onvrede, ik. Ja, dat ja. klopt. niet. Uh, Ikzelf, als ik dat voorbeeldje noem, de entree van, uh, van het geheel van de scholen en uh, Laten we maar zeggen, datgene wat van het gemeenschapshuis is overgeheveld daar naartoe. Mm. Uh, de blauwe tram, denk ik dat het mm. nu heet. Ja. Uh, vooral die entree met een grand café en al dat soort dingen. Ik herken het niet meer. En dat zal best wel al allemaal uh, goed gegaan zijn in de raad. En, en door het college gepresenteerd zijn de veranderingen. Maar het is totaal anders geworden. En, en dat is een opmerking die ik wel vaker van een uh, van ander hoor. Nou. Is, is, is dat een bron van de onvrede die jullie... Uh, nou, ik, ik denk eerlijk gezegd, Don, dat de, de, de, de grootste bron van, van onvrede is eigenlijk, dat zijn eigenlijk verschillende dingen die elkaar op dit moment op een wat vervelende, negatieve manier versterken. Je hebt allemaal wel eens gezien een, een ontwerp wat men maakt voor, voor, voor dat ontwerp van een, van een auto. Dat wordt dan in klei gemaakt. En euh, nou, dan, dan kan je op waardegrootte bekijken wat er aan de hand is. Hoe het eruit ziet. Nou op het moment dat je dat nou eventjes vertaalt naar wat er is gebeurd in het LDC. Dan hebben we dat ontwerp gemaakt. We hebben dat ontwerp doormidden gezaagd. En we hebben de voorste deel hebben we weggehaald. En we gaan het achterste deel als het ware van de stationcar euh, gaan we beoordelen. En vervolgens gaan we ook nog een kuilde voorgraven Omdat we bezig zijn met de parkeergarage. En dan zeggen we, goh, wat is dat massaal? Nou... Uh, ik, ik overdrijf het misschien een beetje, en elke vergelijking gaat het wel ergens mank, maar. Ik denk dat dit een van de elementen is die maakt uh, dat men uh, nogal negatief denkt over wat er nu staat. Want uiteindelijk, op het moment dat het, het plan er, er staat, dan zul je zien dat het veel meer uh, in, in harmonie is met elkaar. En we moeten ervoor waken, dat is een ander punt van zorg. En het CDA heeft dat ook met name genoemd, wat met name de locatie Ahoop betreft. Dat het ook aan de randen niet, niet te massaal wordt. Dat die, dat die schaalsprong tussen bestaande bebouwing en nieuwe bebouwing, dat dat toch een beetje... Ofwel door ruimte, de Hanni-Schaff-locatie, ofwel door een niet al te hoge bouw op die Ahoed-locatie. Ahoed moet ik even verklaren, apothekers, huisartsen onder één dak. Ja, op nou dus... de plek van het oude gemeenschap. Precies, op de, de, de plek, ja. Een heel goede aanvulling. Nou, en ik denk dat, dat, dat daar een, een behoorlijk stuk van de, van de pijn zit. Er is natuurlijk ook nog iets anders. En het is namelijk dat in het masterplan hadden we rekening gehouden met een bepaald volume, maar tijdens de besluitvorming heeft de Raad aangegeven, wij vinden die locatie uitermate geschikt om daarmee de huisvesting van bijvoorbeeld starters of uh, senioren mogelijk te maken. En we hebben dat ook vanuit gesteund, omdat je natuurlijk vaak ziet dat senioren op afstand worden geplaatst. Ja. En hier zitten ze natuurlijk heel mooi in het centrum, maar dat betekent natuurlijk wel dat je afgezien van de functie die je al had, hè, parkeergarage, school, bibliotheek enzovoort, daar nog eens een laagje bovenop kreeg. Nou daar moet je natuurlijk dan wel rekening mee houden. En dan is er nog een ander punt en dat is natuurlijk de vormgeving van de een en de ander. Eh, want kijk, op het moment dat je als raad over iets praat, dan is dat op basis van vierkante meters hoogtes eh, eh, eh, blokken zal ik maar zeggen maar een flink stuk van wat er uiteindelijk staat wordt niet beoordeeld op de kubieke of de vierkante meters, maar wordt beoordeeld of we het een beetje leuk te vinden uitzien nou, en daar vind ik en daar heb ik toen ook eh, tijdens de raadsvergadering het een en ander over gezegd, moeten we als raad toch eens goed bij, bij stilstaan hoe je daar nou samen met het college voldoende richting aan kan geven dat tussen het moment dat je vertrekt met zo'n project en dat het er uiteindelijk staat, dat je daar kunt bijsturen als dat, wat dat betreft, het oogpunt van vinden we dat nou eigenlijk ook nog wel leuk wat er staat, als dat nodig is. Ja, ja daar, daar komen we zo nog even op. Vraag je naar Ellen toe. Uh, ondertussen gaandeweg is de wet op de ruimtelijke ordening veranderd. Uh, dat, uh, we hebben dat gezien bij de Middenboulevard, waar de ja. uh, bevoegdheden veranderd zijn. Gaat dat nu ook spelen bij uh, de Louis-Davidskaree nog, in het volgende traject? Waarbij je als raad eigenlijk wat minder te piepen hebt dan het college. Ik, ik verwacht niet dat dat uh, nog een hele prominente rol uh, zal gaan spelen. Uh, we hebben wel gekeken naar, naar de nieuwe wetruimtelijke ordening ten opzichte van de oude wetruimtelijke ordening. En een van de punten die bijvoorbeeld uh, anders zijn is, is, is het exploitatieplan. Dat is een, een plan eigenlijk, uh, op welke wijze je de kosten kunt verhalen op de projectontwikkelaars. Dat is wat anders geregeld uh, dan vroeger. Dus daar hebben we wel even bij stil moeten staan, maar toen dachten we, ja, dit bestemmingsplan is feitelijk een reparatie van het bestemmingsplan uit 2009. Toen gold die nieuwe wet ruimtelijke ordening ook al en toen hebben we ook geen exploitatieplan vast te stellen. Dus waarom zouden we dat nu wel doen? Dus eigenlijk, eh, het was, het was, eh, we zijn in die zin wel in de verleiding gekomen om bij heel veel andere zaken stil te staan, maar in essentie is, is het eigenlijk een reparatie van het vorige bestemmingsplan en hebben we het. Toch met elkaar in de raad geprobeerd om daar de nadruk op te, op te leggen. Dus ik verwacht ook niet dat, dat uh, er nog een discussie zal ontstaan over die nieuwe wet ruimtelijke ordening wat dat betreft. Okay. Uh, de, tot nu toe is dus hebben we in ieder geval kunnen constateren dat er verschillen zijn tussen de perceptie en, en gewoon de presentatie destijds. Wil je perceptie en even is? uitleggen, aan de luisteraars? Mensen begrepen hebben uit de panden hoe het eruit zou gaan ja, zien. Het beeld ja. was op een netvlies hebben. Ja. ja. Uh, ja. <coughs> ik denk maar eventjes aan schuine of puntdaken, wat heel ja. charmant stond en waarvoor nu schoenendozen staan. Uh, ja. ja dat, uh, dat is dat is een veel opmerking. Ja, dat. De, de schuine daken uh, komen er nog wel denk ik. Ja, die klopt. <laughs> uh, want uh, kijk, op het moment dat je uh, dat je nou echt naar het kijken van hoe was het ook alweer in de tijd van het masterplan en je kijkt welke welke visie er was hoe die school gevormd de brede school vormgegeven zou worden nou er zaten geen schuine daken op hoor dat was al een blokkendoos ja. Um, en oké, okay, daar kun je nog van alles over zeggen. En dat hebben we ook gedaan en dat moeten we nog, nog aan doen. Ook in datgene waar, waarin de Raad zich, en ook het college samen zich over moeten gaan beraden. Van, hoe kun je die, al dat soort uitwerkingsdetails, hoe kun je dat nou goed uh, bij elkaar bij de les houden, laat ik het zo maar zeggen. Want misschien is het wel goed als, als je dat nog eens even neerzet, hoe dat nou zit. Want het is zo op het moment dat je een plan wil gaan uitvoeren. Um, we hebben het duale bestel. Daar zitten verschillende verantwoordelijkheden. Daar raad besluit over de, de, het bestemmingsplan. Ja. Uh, en het college voert dat uit. En op het moment dat je het hebt over een bestemmingsplan dan heb je het niet over uiterlijkheden en, en dat soort dingen. Dan, heb, nee, dan, heb, je het echt, dan ja. heb je het echt over inderdaad die vierkante meters en kubieke meters. En uh, de, uh, als het gaat om de uiterlijkheden dan zit er het advies van de welstandscommissie tussen, waar je als raad geen invloed op hebt. En die uitsluitend aan het college verantwoording af, schuld, verschuldigd zijn. Dus op het moment dat je als raad tijdens dat proces van iets wil doen ...dan betekent dat eigenlijk dat je wat de, tot de verantwoordelijkheid van het college behoort... ...op de een of andere manier zodanig moet van gaan vormgeven in besluitvorming en in begeleiding... ...of uh, ja, hoe je het noemt, uh, tussentijdse waardering... Dat je, ...dat je daar ook elkaar kunt bijsturen als dat nodig ja, lijkt. Ja. Ja, en, en, en, en dat is denk ik een van de belangrijke lessen die we uit dit proces ja. moeten trekken... ...ook voor het voortgang, maar ook voor andere uh, ruimtelijke projecten die men in z'n hand moet krijgen. Ja, het klopt inderdaad wat Bruno zegt... Bestemmingsplan is in die zin vrij technisch. Maar de hoorcommissie, de hoorcommissie beoordeelt de zienswijze, eigenlijk die zijn binnengekomen van ja, in dit geval met name ook omwonenden, die dan bezwaar konden maken tegen dat bestemmingsplan. En de hoorcommissie heeft eigenlijk een, een vergelijking opgezet van, van ja, eigenlijk van het begin. Dus, het, dus het, het moederplan, dat masterplan. En het design- en beeldcontract, wat is afgesloten tussen het college en de aannemer. En, en dan zie je eigenlijk heel mooi weergegeven hoe dan die veranderen. Uh, ja, in de tijd zijn, uh, zijn gevormd, maar de veranderingen de, die worden. Uh in de beleving vaak wat groter gemaakt eigenlijk dan ze feitelijk, uh, feitelijk zijn, want de basis van, de, van het uh, bestemmingsplan en de basis van de gebouwen, hoe die daar zouden komen en waar ze zouden komen, dat is eigenlijk in de tijd onveranderd uh, gebleven Ja maar Ellen, dan ga ik terug naar iets heel basaals, mm -hmm. jullie zitten als vertegenwoordigers van Zandvoorters daar, als er binnen die Zandvoortse gemeenschap onrust ontstaat, en dat is best wel vrij breed, het is niet een enkeling die uh, altijd moeilijk doet, maar het is breed op dit moment. Ja, ja. Dat gaat zelfs naar het gebruik toe, want het verenigingsleven is zeer ontevreden ja. over het serviceniveau. Er de, de zijn delen van de bridgeclub club al weggelopen naar het huis in het kost verloren. Nou ja. uh, omdat ze het niet vonden, het serviceniveau vonden, wat ze in het oude gemeenschapshuis al hadden. Maar oké, okay, goed. Het is het ja. heet, dat is dan het gebruik nee. van het geheel. Ja, precies, maar, dat maar daar komt er toch naar kijken. Dat is wel belangrijk. Ja. Want die, met name die functionaliteit van kunnen we dus in die ruimte, die, die, die, die algemene ruimte van de brede school. Goal. Kunnen we daar zeg maar, de functies van de gemeenschapshuizen allemaal in opvangen? Dat, is, dat, is, dat kun je terugvinden in de discussie. Dat is steeds de vraag geweest die we als raad hebben gesteld. En daar is steeds ja op gezegd. Als je nou ziet hoe het zit in de werkelijkheid... ...waar je je drankje kunt gaan halen beneden en waar je bent boven... ...ja, dat klopt. ja een smalle ja. trap, uh, dat, dat, werkt, dat ja. werkt toch niet echt goed. En ik hoop dat we in ieder geval onze escape in de vorm van het gebouw De Krocht... Uh, dat we die in ieder geval nog uh, kunnen uh, daar liggen nog wat mogelijk. kunnen renoveren ja. zodanig dat je wat daar misschien wat beter had gekund, dat je dat daarin kunt opvangen maar dat het helemaal ideaal is ik denk dat de mensen daar gewoon gelijk in hebben en ja, daar moeten we consequent consequenties we aan dus het gebruiken, dat is niet hoe het eruit ziet ja, klopt uh, daar wil ik hè? nog even wat op zeggen, ja? de gemeente heeft eigenlijk toegegeven dat er te weinig wc's zijn gebouwd en als je nou vreselijk nodig moet dan kan je in, het, uh, in de parkeergarage wel maar ja, wie wil in hemelsnaam de parkeergarage in om naar de wc te gaan, dus het is wel toegegeven Geven. en er wordt een oplossing gezocht maar dat wordt waarschijnlijk heel moeilijk want waar moeten die wc's dan komen ja ik dus heb, dat ik, hebben ik heb al... geen flauw idee ik ken dat eerlijk gezegd, dat probleem ja, ook nog extra niet. kost, ja dat heb ik ook wel eens gehoord ja. maar dat is wel lastig omdat het al gebouwd is Ja, ja. ja. Zei, zei, waar halen we ja dus, dus dan moet dat toch weer uh, nou, intercouse we zijn de misschien de vragen. Vragen. moeten we eens met de NS gaan praten ja, ja. Uh, ja. ja. nou de oplossing van de NS ja, is, is ook niet ideaal. ideaal hè, voor vrouwen ja, nee, maar oké, okay, goed, nu, nu ligt er dat en uh, ja, je kunt dat gaan repareren en veranderen. Uh, maar we hebben nog een tweede traject. En ik heb gehoord in de raadsvergadering, daar was het vanuit de PvdA en OPZ LPZ vooral signalering van wat er gaande was. Hoe kunnen we dat nu beter doen? En, en dan niet van ja, we moeten beter communiceren. Ik, ik denk dat misschien voor de VVD als grootste coalitiepartij daar zelfs een taak ligt. Uh, hoe gaan we nu concreet aanpakken dat bij het tweede deel, dat stuk tevoren, communicatie, praten met mensen, beter kan. Mijn collega Pieter Jouwster deed al een suggestie, in de bouwkeet iemand die op bepaalde momenten bereikbaar is en vragen kan beantwoorden, dingen kan laten zien, het hoe en waarom toelichten. Zou dat een concrete mogelijkheid zijn? Ja, nou, en, en helemaal uh, eigenlijk mee eens, ook, ook, wij hebben dat inderdaad aangekaart dat de communicatie wat ons betreft beter kan, en Belinda Geur en Andor uh, Sandbergen die verantwoordelijk wethouders uh, zijn, die, die, die hebben daar ook eigenlijk meteen aan toegegeven. Die, ja, nou ja, ik wou zeggen bij wijze van spreken, maar die willen echt de markt op om, uh, om, om daar hier toch uh, ja, beter over te praten. Want, uh, het beeld ontstaat toch dat dat, dat dat in de afgelopen tijd beter had gekund. En als je ook kijkt in wat voor sneltreinvaart eigenlijk dat eerste deel tot stand is gekomen. Waar er zes dagen per week gebouwd wordt en de, en de randen van de toegestane dag werden opgezocht. Dan denk we van ja, moeten moet moet we dat nog willen met elkaar? Want dat, uh, veroorzaakt ook gewoon veel meer overlast dan, uh, dan wellicht strikt noodzakelijk was. Ja, de noodsituatie is. met de scholen was ontstaan. Ja. Dat was natuurlijk ja. een ja, grote druk. Op Zeker. Het geheel. Zeker. En, en, daar, maar, en dan zeggen we nu van nou, misschien moeten we daar gewoon eens goed naar kijken hoe we ja, dat nu voor de tweede fase doen. Ik wil nog even verder gaan. Ma mag mag, ik, mag ik er ook nog even ja, eens ja. iets over zeggen? Want ik, ik heb ik heb er ook over gedacht. Hoe pak je dat nou praktisch op? Juist. En ik vind eerlijk gezegd dat uh, wij moeten. Uh, uh, uh, we, hebben, we hebben een instituut rond de tafel. En dat is bedoeld om met alle partijen die over een bepaald onderwerp iets te zeggen hebben, zeg maar, te kunnen gaan praten. En ik denk dat op het moment dat wij gewoon met de mensen die uit die omgeving zijn, die dus heel actief zijn geweest om hun grieven als het ware kenbaar te maken, met de ambtenaren, met de verantwoordelijke wethouders en raadsleden, samen moeten gaan, rond het recht, letterlijk rond de tafel moeten, om gewoon eens te kijken van waar kunnen we nou, Waar zit nou de frictie? En wat kunnen we nou doen om de, ervoor te waken dat dat uh, wordt, kan worden weggenomen? He, want je hebt nu te maken met ieders perceptie. En jij hebt het al gezegd, beeldvorming en uh, uh, ieders verantwoordelijkheden. Maar het gaat er nu om, om even dat los te laten. He, uit de hokjes te komen en gewoon eens even te kijken. Hoe kunnen we dat nou zodanig aanpakken? Naar mijn idee hoor. Uh, gewoon met elkaar bepraten. Open zaak. Uh, van wat kunnen we daar nou uit leren? En welke consequenties verbinden we daar? nou aan. Dus het ligt binnen de Raad die verantwoordelijkheid, om mm. concreet te worden niet de lipservice van we moeten meer communiceren, ja dat is makkelijk gezegd nee, maar concreet kon, doen concreet. Nee. En, en, en ook van hoe, hoe, hoe, hoe gaan we die verantwoordelijkheden die dus gescheiden zijn, hoe gaan we die zo op elkaar inrichten dat we elkaar kunnen versterken en niet dat we elkaar als het ware uh, gaan het afvallen zijn want natuurlijk toch gewoon op grond van de, ook de meningsverschillen binnen de Raad hè, er zijn toch een aantal mensen die tegen het bestemmingsplan hebben gestemd, dat we dat ook een beetje kunnen voorkomen, want ik vind dat moeten we ook van leren. Ja. Dus ik zou uh, willen oproepen, alle mensen, ga naar de ronde tafel. Uh, nou, ik, ja, dat ja, is een kort. idee van ja. mij, om, ja. de, om dat op die manier ja. te doen. Nou, dat kan worden opgepakt. Uh, uh, en dan, ik, ik denk namelijk dat dat een goede open manier is, om ja. gewoon eens even ja. pas op de plaats te maken. Waar staan we? Wat hebben we uh, voor, voor nadigheid ja. uh, gezien? En hoe kunnen we dat nou ja. oplossen? En ook en ik, al, lijkt het misschien loos, maar ook in binnen zo'n ronde tafel draait het toch om de communicatie, dat je met elkaar probeert tot ja een oplossing te nou, komen. ik vond de suggestie van in de bouwketen iemand uh, hoeft niet de hele dag te zijn uh, misschien niet eens half de dag, maar als ik daar langs loop uh, oh, ik kan er even naar binnen, het is zo laagdrempelig ja. en een ronde tafel ik wil niet zeggen dat het hoogdrempelig is maar toch wel een beetje meer Ja, ja maar in de bouwketen los je de processen niet op hè? Nee, nee, nee, ja, het is, maar dan moet dat je wel heel goed krijgen. Dat is, dat is een ja. heel goed idee op het moment dat ik tegen praktische problemen in de praktijk oplopen. Ja. bijvoorbeeld mensen die overlast hebben omdat men ja. weet ik veel, hoe vroeg al begint of hoe laat nogal doorgaat, omdat er een bepaald project afgestort moet worden, bijvoorbeeld voor het beton. dan Moet je in één klop, moet je dat dan doen. Uh, en, en, ja, en dan kun je dat uitleggen. En dan kun je veel vrevel kun je, kun je dan wegnemen. Daar werkt dat goed voor. Maar als het erom gaat om processen tegen het licht te houden, en kijken waar we kunnen we nou van elkaar leren, dan denk ik, dan is zo'n ronde tafel meer geschikt. Ja, maar dat is me voor de meeste zo'n is technisch. Maar dan nou, kun je nou, toch vragen de, inwezen? Je kunt de, vragen uh, om de, de markt, toch? Wat je, wat, je, wat je ziet uit de zienswijze, dat is dat men heus wel... Uh, kan verwoorden, ja. want het zijn er niet weinig geweest dit keer wat, wat, wat de mensen dwars zit ja. en het ja. zal misschien niet iedereen zal zijn mond open doen, maar dat is niet erg want er zijn er altijd wel een paar die dat wel doen en daar moet je, daar moet je goed op kunnen pikken en daar mag, mag de raad op worden afgerekend oké okay. nog even kort over uh, we zitten een beetje aan de tijdlimiet even kort over het bouwvolume voor wat betreft die aanhoed uh, mm -hmm. waar we het net over... wat mij opviel was uh, nee, er kan uh, eigenlijk geen soetane onder want het, er staat te veel water, het grondwaterpeil. Ja, Wij zijn toch vlens. in Nederland toch in staat om een waterdichte betonnen <laughs> ja. pak te maken. Wat is dat nou? Ja. Ja. En dan ja. hoef je niet zo hoog te bouwen? Ja, dat is inderdaad. Uh, Heeft dat, dat met graag, kosten met het, te maken? het laagste punt uh, van zand. Nou, dat ja, heb dat ik, heb ik niet, uh, niet gehoord, maar dat is inderdaad de verklaring. Het laagste punt van zand wordt dus dat weet veel we. water. En, uh, en dan is het volume gelijk, alleen komt het dan niet onder de grond, maar een deel boven de grond, om het zomaar. Bouw ik een zonnebak omdat dat duurder is dan een etage erop. Ja, nou, kijk, ik, ik denk eerlijk gezegd, um, je, je moet het goed zien, hè? een bestemmingsplan, dat schept voorwaarden, voorwaarden om iets te realiseren. Nou, dat hebben we met die design en beeld gezien wat er gaat komen. Ten aanzien van de A-hoed, apotheker, huisartsen, onder één dak, weten we dat nog niet zo precies. Want het is nog niet eens zeker of die uh, apotheker en huisartsen daar wel gaan komen. Maar op het moment dat ik gewoon even kijk naar het advies van de hoorcommissie, en uh, Yvonne was zo aardig om even van tevoren die vraag aan te kondigen, dus ik heb het even kunnen opzoeken, ik heb ook een dingetje bij me, eh, dan, sta, dan, dan, dan zie je, daar staan dat op de, de verbeelding, dat is de, de, wat we vroeger de plankaart noemden, noemde, daar, was daar een hoogte aangegeven van 11 meter. En eh, met een afwijkingsregeling, die ook in het bestemmingsplan staat, kan die hoogte worden vergroot tot 14 meter, dat betekent gewoon een extra verdieping erop. Ja. Nou, um, maar bij een concrete bouwaanvraag, dan kunnen dus de belangen van bijvoorbeeld de omwonenden of derde die kun je dan opnieuw gaan, af, uh, gaan afwegen. En uh, uh, dat betekent dat ook ben ik daar het beeldkwaliteitplan naast houdt. En je ziet dat daarin gewoon heel duidelijk staat aangegeven, wij willen aan de randen hè, van, de, van de ontwikkeling, willen wij uh, die schaalsprong willen wij een beetje verzachten, dus met andere woorden ja. niet al te hoog, ja. meteen op een hoge, ja, nou dan denk ik eerlijk de... gezegd dat op het moment dat je dus beide, beide zaken in overweging neemt belangen van derde en de, de beeldkwaliteit, nou dan zie ik niet zo heel erg gauw gebeuren dat je van die mogelijkheid die in het bestemmingsplan staat dat je daar op die plek gebruik van gaat maken. En dan kom ik nogmaals terug op een opmerking van het CDA in dat verband en die vond ik heel terecht eh, om daar met name heel goed op te letten Ja, ik kan beluisteren ja, ik ja. En er is dus een bezorgdheid erover uitgesproken. Ja. En dan de 10%, maar daar gaf hij ja. een goed antwoord op. Ja, de 10% uh, is... Uh, is, uh, uh, is maar in twee regels ja, toepasbaar. dat is als het architectonisch noodzakelijk is, of medisch. Dus stel, ja, ja. je dat raakt de invalide... Is een klein beetje architectonisch. Ja, dat is inderdaad dat is, uh, het voorbeeld van, van een trapgeveltje bijvoorbeeld, of wordt genoemd, en medisch is echt bijvoorbeeld... Nou ja, als je invalide raakt bijvoorbeeld, en ja, je hebt ook de extra ruimte nodig... Voor voor een andere entree, vanwege een rolstoel, dat soort zaken wordt onder verstaan. Maar het is absoluut niet de bedoeling om die 10% standaard in te vullen, of daar standaard gebruik van te maken. Nee, met, met, met ja, architectonische dit wordt bijvoorbeeld bedoeld... ...als je nou in je ontwerp uh, het heel leuk vindt... ...om met een dakoverstek, hè, dus een aan dak uh, te werken... ...en die gevel staat keurig op je, op je plan, uh, op je bouwvlak... ...maar die, over, die overhang als het ware, die komt er overheen... ...nou, dan kun je met een dergelijke uh, 10% regeling, kun je daar wat aan doen. En daar is het ook meer voor bedoeld dan bijvoorbeeld... ...om ineens hele extra verdiepingen op een, bouw te, op een gebouw te gaan zetten. Even los van de andere restricties die, uh, die Ellen noemde... Uh, is dat, is dat niet de reden waarom die afwijkingsregel erin staat. Je komt soms in, in, de, in de technische uitvoering voor dingen te staan, uh, ja, waarbij je dan net door daar gebruik van te kunnen maken, een oplossing kunt bieden voor een technisch probleem. Oké, okay. we gaan met belangstelling de komende periode kijken wat er gebeurt, ook aan, uh, aan het uh, front van communicatie en voorlichting. Goed, bedankt voor jullie ja. komst. Ik wil even een complimentje geven over de communicatie. Ik vind het heel helder en duidelijk en voor iedereen begrijpbaar. En dat is uh, niet altijd zo bij de politieke partijen, maar ja. bij jullie ja. zeker wel. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja goed, je, je leert, hè? Je leert. Ja, we doen je het. Ja. Dus, goed bedankt voor jullie ja. komst. Ja, ja, graag gedaan. Graag gedaan. En, en op het moment dat we wat verder zijn, vraag ons nog eens terug. Tuurlijk. Oké, okay, doen we zeker. Okay. Goed, we gaan straks verder met uh, Henny van Petergemo over het Huis van het Gebed. Het leek me wel gepast om... Uh, daar stille nacht, heilige nacht bij te draaien. <klaan> Cultuur, politiek, sport, interviews. Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12. Goedemorgen Zandvoort op CFM. Even een momentje van overgang naar het volgende onderwerp. Uh, aangeschoven zijn uh, Stefan ja? en uh, Henny van Petergem over Huis van Gebed. Uh, jullie hebben uh, uh, uh, een site zelfs www nl. Als we dat uh, intoetsen, wat uh, zien we daar dan? Ja, mijn man uh, Stefan Suiza, ik heet tegenwoordig Suiza, <laughs> En die meer okay. van bezig, ja. maar dat maakt niet uit. Die uh, weet er alles van, die is meer van de website. <laughs> nou, het gaat meer om de inhoud. Wat, ja. wat is Huis van Gebed? Huis van Gebed hebben we dus drie jaar terug, drieënhalf jaar terug, opgericht. Precies, het zijn februari 2008 en het heeft ons doel om te bidden voor het dorp en uh, om het dorp bekend te maken met God's liefde, zoals het uh, dus uh, openbaard is in de Bijbel. Gods liefde. En God is mens geworden in Jezus Christus. Is naar de aarde gekomen. Gestorven voor onze zonde op het kruis. En, en nou, zijn liefde, zijn boodschap willen wij verkondigen. Via het huis van Gebed. En in eerste instantie is het dus gericht met Gebed. Dus het bidden voor mensen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dat is onze intentie. En. Ja, dat, is dus onze, dat zijn dus onze doelstellingen. Bidden voor Zandvoort en Zandvoort bekendmaken met de liefde van Jezus Christus. Uh, maar als ik dat wil, kan ik naar mijn pastor of mijn predikant gaan. Ja, dat kan. Wat voegen jullie daar dan aan toe? Ja, Huis van Gebed is ook bedoeld om de mensen te bereiken die misschien nog niet naar een kerk gaan. Eigenlijk is het daarmee begonnen. Ik ben zelf bijvoorbeeld hier opgegroeid. Ik ben echt een zandvoortse. Ja. van Peter, van de drukkerij. Ja. Maar die hadden het, mijn ouders en familie altijd heel druk met de drukkerij. En uh, ja, ik ben eigenlijk dan niet christelijk opgevoed. En ik was op een gegeven moment wel op zoek, toen mijn ouders gingen scheiden, van uh, bestaat er nou echt een god? En ik heb ontdekt eigenlijk in Zandvoort dat heel veel mensen zoekende zijn. Van is er meer op deze wereld uh, dan ja wat ik hier mee kan maken hè? En veel standvoerders zijn toch erg druk met hun zaken natuurlijk, hè, net als mijn ouders. En op een gegeven moment kan je wel eens stilgezet worden, doordat dingen niet zo goed meer gaan in je leven. Bijvoorbeeld hè, nu heb je veel economische crisis, komt er ja. weer aan. En ja, wij ontmoeten heel veel mensen, gewoon op de straat waar we zijn. En uh, ook uh, in onze gemeente, we hebben dus ook een evangelische gemeente, dat heet ook Huis van Gebed. Nou, en via de website, via de straat, via de gemeente, kunnen mensen gewoon in contact met ons komen. En dan vraag je, ja, wat kunnen voor je doen. Soms kan dat heel praktisch zijn door mensen die bijvoorbeeld uh, weinig spullen hebben te helpen met nieuwe spullen. Bijvoorbeeld ja. gaan we voorbidden en zoeken en dan komen soms hele huizen gevuld. Ik, ik hoor twee dingen. Ja. Dus Meerdere dingen. Ja. Ja. Maar ook heel daadwerkelijk Precies. iets doen. Ja. ja, want God is een sprekende God. Hè? De Heer Jezus is een vriend van je. En uh, toen ik dat ging ontdekken, dat hij echt een levende relatie met ons kan hebben. Dat het niet alleen maar is, het kindje Jezus is geboren. ...in de kribben, en dat was het dan... ...maar dat hij echt een levende hier is, want de heer Jezus is opgestaan uit de dood en door die opstandingskracht is heel veel kracht vrijgekomen ook voor de christenen, om mensen te kunnen helpen, dus ik bid gewoon, heer Jezus, wilt u maar de mensen op mijn pad brengen die ontmoet ik, en die hebben ja. vaak problemen het, het is verrassend voor mij, ik, ik, ik weet er is een protestantse gemeenschap een katholieke ja, ja? gemeenschap, maar jullie hebben ook een evangelisatiegemeenschap nee, ja. evangelische gemeente evangelische, dus. ja. dat in dat wij dus nadruk leggen, hoe lang al? Even. We zijn dus begonnen in januari van dit jaar. Okay. Om precies te zijn, 9 januari zijn we begonnen. En we kwamen toen bijeen in het Lido, dus aan de Hufa Bernaar, nummer 10. Ja. Ja. En sinds begin van deze maand zijn we komen we samen in restaurant Bino, pizzeria Bino, eh, Haltenstraat 62 bij. Het verschil met de andere kerk, de katholieke kerk en de protestantse kerk, is dat wij nadruk leggen op persoonlijke keuze voor Jezus Christus. Ja. Dus je moet eigenlijk ja, een bewuste keuze maken, je hart openen voor God... En vragen om Jezus Christus dat hij in je hart komt. Dat is één. En ten tweede leggen we nadruk op dat de Heilige Geest in je komt. En dat de Heilige Geest door je heen werkt. Gods Geest door je heen werkt om ook anderen te bereiken, en je wordt ook gevormd door de geest, God's geest in je en hij leidt je dagelijks bijvoorbeeld als je keuze moet maken dat de geest als het ware als een stemmetje in je zegt van, ja, dat is de beste keuze, via je geweten of gewoon een nou ja, stem in je in je denken, in je hart ja. uh, je, Jullie zeiden net van, zeker in de, de, de komende en de moeilijke tijden, kunnen mensen steun krijgen daar. Ja. hoe kunnen kunnen ze contact met jullie zoeken als ze daar behoefte aan hebben? Nou we hebben dus die website www.gebedstandvoort.nl We hebben ook telefoonnummers, die zullen we zo nog even herhalen. Die weet Steven goed uit zijn hoofd. En uh, ja, daarbij uh, mogen mensen ons altijd aanspreken. Wij staan meestal op de woensdag ook op de markt. We staan uh, deze dagen ook bij de schaatspaan. Dan vertellen we ook de mensen van de here Jezus, van, we vragen vaak van, weet u nog wat kerst betekent? Wat betekent kerst eigenlijk voor ja. u? En als mensen gaan ontdekken van dat Jezus naast je staat. Als je iemand bent verloren, hè, er zijn heel veel mensen bijvoorbeeld. Die hun echtgenoot of genoten zijn verloren het afgelopen jaar. Nou, dan weten ze van. De Heere God, die staat toch naast mij. En dan zeggen wij, nou wil je met ons kerst komen vieren? Wij hebben lekker eten op kerstdag. Je kan, als je wil naar de dienst komen, hoeft niet. Je kan ook daarna gewoon om twaalf uur komen eten. Of wanneer je wil, iets anders afspreken. En wij staan ook naast de mensen. Wij zijn eigenlijk van dat we zeggen van, de Heer Jezus is door zijn Heilige Geest ook naar de aarde toegekomen in de harten van de mensen. En als het goed is, zie je hem door ons heen. En wij willen eigenlijk Jezus handen en woorden zijn voor de mensen. Om ze ook ook dat ze geven wat ze nodig hebben. En dat zien ze niet altijd meteen in de Heer Jezus. Maar als wij ze vertellen van de Heer Jezus en met ze omgaan, ontdekken ze dat hij liefdevol is en trouw. En dan lezen we soms ook in de Bijbel als ze dat zouden willen. Want we zijn gewoon christenen zoals de katholieken ja. en de hervormden in feite. Ja. Ja. En we, we zijn echt van de Bijbel. Protestanten maar we hebben wat vrolijke muziek. Ik ben niet met een orgel opgevoed, dus dat sprak mij nooit zo heel erg aan. Ik heb met een uh, beroemde muziekgroep vroeger meegezongen. toen ik op mijn twintigste net de Heer Jezus leerde kennen. Het hele wereld rondgetoerd, overal van de Heer Jezus zijn liefde mogen zingen en vertellen. In India, aan uh, reservaten, bij de straatkinderen, uh, Brazilië en al dat soort landen. Maar de Heer Jezus wees me erop van: hé, in Zandvoort zijn er nog zoveel mensen die mijn liefde niet kennen. En toen ben ik dus eigenlijk hier. Ik denk. Uh, 10 jaar geleden begonnen om meer te gaan bidden voor het dorp en te zeggen: Van Heer Jezus, wat kan ik doen en betekenen voor de mensen van mijn dorp? Ja. Gezien de tijd moeten we het even afsluiten. Ja, afronden. natuurlijk. Ja. Waar uh, kunnen de mensen en wat is de site? Telefoonnummers. Ja, telefoonnummer. ja, de site is dus En Daar staat een e-mailadres: info, En ons mobiel nummer: dat is 06 40 23 66 ik herhaal 0640236673 En uh, daar kunnen ze dus uh, informatie in winnen over onze diensten. Op zondag en, aan en maandag, de eerste maandag en derde maandag van de maand houden we een healing service. Dat houdt in dat wij bidden voor de mensen in hetzelfde gebouw. Aan de Haltestraat, 62 bij. En dat is van 2 tot 5. Mensen kunnen bellen voor een afspraak dan maken we tijd vrij om te bidden, dus uh, ja, te luisteren naar een node, en dan gaan we bidden specifiek voor een node nou, want wij hebben een God die de mensen willen helpen. Hartelijk bedankt in ieder geval, en uh, hopelijk uh, wat meer uh, mensen voor de kerk uh, die iedereen week komen. Ik een Ja, ja, ja dan dankjewel. Ja. Misschien mag ik nog even noemen ons radioprogramma het laatste ja, ja. uur dat uh, kan je ook altijd beluisteren dat gaat ook over het huis van gebed, en dat is op, op de tijd, jij weet het. Zondagavond, 11 uur, en het tot de raad, maandagavond, 11 uur zaterdag. Daar is nog veel meer informatie. Hartelijk bedankt voor deze avond. Nou, graag gedaan. En jullie bedankt voor de komst. Graag gedaan. Goed, we gaan straks door met Hans Rijmers ja, over jazz in Zandvoort. En uh, Louis Armstrong hoort bij jazz in Zandvoort. Hey, is that you, Santa Claus? Is that you, Santa Claus? Gifts I'm preparing for some Christmas sharing But I pause because Hang in my stocking, I can hear a knock Is that you, Santa Claus? Sure is dark out, ain't the slightest spark out One my clacking jaw Who's there? Who is it? Uh, stopping for a visit? Is that you, Santa Claus? Are you bringing a present for me? Something pleasantly pleasant for me That it's just what I've been waiting for Would you mind slipping it under the door? Cold winds are howling How could that be growling? My legs feel like straw. Yeah, my, my, oh, be mine. Kindly will you reply. Is that you, Santa Claus? Yes, yeah, hang in stocking, I can hear a knocking. Is that you, Santa Claus? Are uh, you stopping for a visit? Is that you? Santa Claus Oh, there, Santa You gave me a scare Now stop teasing Cause I know you're there oh, We don't believe in no problems today But I can't explain Why I'm shaking that way Better I can see Old Santa in the keyhole I'll get to the cause One beacon outside there. Oh, there's an eye there. Is that you, Santa Please, please, I bend my knees. Say that's you, that's empty. Louis Armstrong, is dat Santa Claus? Hans Rijmers. <laughs> Past dat een beetje in de jazz-sfeer Dit? Ja. Ja hoor. Armstrong wel. Ja, New Orleans jazz, hè. dat is prima. Ja. New Orleans weer opgebouwd, uh, helemaal goed. Ja. Lijkt het echt, de, tegen het einde van het programma. Ja. Ja. We gaan jou even uitsnellen over wat voor een mooie Vertel me. Nou, het is, wel, het, is wel, het is wel heel apart eigenlijk, ja. ja. Uh, en uh, de, meestal met kerst de, iets de iets, uh, zangers, of ja. hè, dat, een, een beetje in de kerstsfeer. En nu hebben we een uh, tenoorsaxofonist, Willem Helbreker. En dat zegt een, een heleboel mensen niet zo veel. Maar het is toch een, een man die uh, erg veel gevraagd wordt door de, de, de jazzcombo's daar, om daar te spelen. Uh, Jessica van het concertgebouw en met Bert van der Brink en Erik Vloeimans en Peter Beest en Martijn van Ipperson en Rob van Kreeveld nou dan praat je over uh, de top van de Nederlandse jazzmuzikanten en daar wordt hij voor gevraagd mee te spelen dus dat, dat, daar zijn we blij mee dat hij komt dan zou hij oorspronkelijk komen met Frits Andersbergen Dat was het oorspronkelijke programma dus die zou Fibra van doen maar die uh, toer nu door uh, Benelux met uh, het Scott Hamilton, dus dat ging, dat ging even niet lukken. Maar buiten Willem Helbreker, die zou normaal spelen met de trio van uh, Johan Clement. Nou, Johan heeft andere bezigheden. Dus wij hebben een uh, pianist en het is Tilmar Junius. En nu gaat iedereen roepen van, nooit van gehoord. Hoe de hel? Dat klopt, <laughs> dat klopt. Hij is piano, zo. En, dat, en uh, ja, dat is een, een, een geweldige uh, uh, pianist, uh, docenten, uh, conservatorium uh, Groningen, uh, uh, heeft met uh, ja zo'n man die, die zo'n ongelooflijk klint, wat dan één keer in de zoveel tijd weer een keer op staat, een geweldige pianist, we zijn blij dat hij er is. Uh, slagwerk haaien uh, Jellema dat je uit Vriesland komt Jellema, zal duidelijk zijn ik weet niet of het aardst maar dat kunnen we wel vragen uh, slagwerk heeft uh, Amerika gestudeerd uh, uh, in Nederland bij allerlei bekende docenten aan de conservatoria Hij is ook inmiddels conservatorium uh, docent dus het is, weer een, het is weer een fantastisch programma. Ik en we zijn blij dat we... Het het blij dat we... Optreden gaat optreden. Ja, maar dat... Het linkt wat onverwacht. Ja, ja, dat is zo. Maar dit is weer zoiets van... En ik, ik kan het niet vaak genoeg roepen. En ik roep dat denk ik iedere keer als ik hier ben. En op zondagmorgen ook uh, in de studio. Wat, ...wat geprogrammeerd wordt, is goed. Ja. En, en let nou even niet op de naam die die man heeft. Een heleboel mensen doen dat wel. En, en dat, niks menselijk is ons vreemd. Natuurlijk, bij uh, Scott Hamilton uh, zitten 160 man. En bij Willem Helbreker uh, zal er geen 160 man zijn. Nou. Maar het heeft, het heeft alles te maken met de naam die iemand uh, in het verleden heeft opgebouwd. Uh, maar dat wil niet zeggen dat het... Uh, mindere kwaliteit uh, muzikant is. Ja, ja. uh, nou, Eigenlijk tegendeel kom en laat je verrassen. Precies. Maar dat is hetgeen wat we natuurlijk iedere keer proberen. Nou, ja. Hè? Toen we... tien jaar geleden begonnen en in het eerste jaar... zijn daar uh, jonge muzikanten geweest. Dat zijn inmiddels... en dat gearriveerde... Uh, de, uh, muzikanten... Die, die overal... optreden. Ja. Nou, en toen de tijd waren het talenten. Die reputatie van een klare... Absoluut. Zeker. En, en dat gaan we niet... Uh, dat gaan we niet de grabbel gooien. Eén keer... Keer, uh, één keer de missen, we hebben één keer de missen gehad ja, dat uh, een paar jaar geleden dat wordt, ons nog wel, uh, dat wordt ons nog wel nagedragen hoor, dat gaan mensen niet vergeten nee, maar, <laughs> maar ik herken dat, ik gaat, ik herken, dat, herken dat om... wel hoor, He? ik herken dat wel ja. want wij hebben in onze concertie ook soms uh, muzici waarvan je zegt van nou, hè, wie is dat in godsnaam en dan heb je een meisje van uh, 28 die viool speelt en dan denk je, nou, zal dat wat zijn nou, dat is prachtig ja. dat is ongelooflijk ja. prachtig ja. En dat, dat, dus ik herken dat wel. Ja, dat de naam niet altijd wat zegt. Het staat nee, niet garant voor nee. kwaliteit. Nee, deze stem is van Toos van Classic uh, ja. Concerts. Concerts. Ja, ik ja. denk kom er even tussendoor nee, dat hoor. Gewoon de dag. Nee, maar we hebben, we hebben natuurlijk uh, de laatste zondag voor de kerst. Dan ontkomen we die niet aan. Dan, dan hebben we altijd iets, uh, iets samen. Ja, maar dat geeft niet, Hans. Daar, want uh, jij hebt je jazz en ik heb het klassieke. Ja, ik zou zeggen, die, die, die, dat, ja. die, die, dat geeft is, niet. Ja. Nee, dus nee, dat is geen probleem. Nee, dat maakt ook niet uit. Nee. Uh, een week, als je het een week eerder doet, even bij, de, dan is het geen kerstconcert. En doe je het een week later, dan staat het ook nergens. Nee, dan is het op de kerst en dan komt ook niemand. Maar nee. dit, dit maakt ook niet uit. Nee. Dit nee, is hoor. echt geen probleem. Maar ik kan me voorstellen dat je liefhebber bent van classic concert. Maar ook van jazz houdt. Ja, Absoluut. Dat Die kan, combinaties, dus zeker. Dan moet je kiezen. Dan nee, moet maar een de jazzmuzikanten, als de jazzmuzikanten uh, uh, repeteren hè, of, of uh, repeteren of gewoon hun oefeningen doen, dan zijn. En dat ook uh, de preludes van uh, Bach en Mozart en, en noem ze ja, allemaal maar op ja, hoor ja, ja, ja. ik ja. bedoel dat kan niet anders nee. de, die toonladders moeten ze toch leren spelen ja, ja dat is waar. Ja, als, ik bij een, als ik bij de Timmermans kuis, thuis kom dan staat daar vaak klassieke muziek hoor ja, ja. ja. zeker. mooi is dat, ik hou ook van jazz hoor ja. <laughs> ja. nog eventjes Hans uh, het riedeltje van hoe laat, wanneer, wanneer uh, ja waar? morgen uh, half, drie, half drie beginnen we twee uur uh, ongeveer uh, is de zaal loop, of kwart voor twee, dat maakt niet zoveel uit. Uh, 15 euro entree en de, en de studenten 8 euro. Oké, okay. ja. prima. Goed, dus wij hopen dat het, uh, dat het morgen lekker vol loopt. Mag ik hopen voor u? Ja, zeker. Ja. Tuurlijk. We schakelen we heel soepel over met Toos. Ja, oh dat gaat zo makkelijk. <laughs> Toos, een ja. classic concert. Ja. Weet je wat wel trouwens wel heel leuk is, als je als wij dat, dat heel Af en toe hebben we dat dan, hè, zo, ja. Samen. Uh, Joop van Nes, die gaat dan, voor de pauze gaat hij ja. naar DJS en dan, ja. of andersom, en dan na de pauze ja. komt hij bij ons. Ja. Dat vind ik wel heel grappig. Ja, we hebben, we hebben ook altijd aan het begin van het seizoen even mailcontact. Ja. ja, we over de data. Ja, welke dat data we handig. hebben dat, dat we ja. proberen dat zoveel mogelijk uh, ja. niet te laten overlappen. Ja. Ja. Maar ja, die, die, uh, maar met die kerst. Uh, nou, dat maakt nog helemaal niet uit. Nou joh, Ik slaat Haarlem's Dagblad open, er is zoveel te doen het weekend. Ja. Dat, uh, ja. Ja. Ja. En wat is bij jullie te doen? Toch? Nou, wij hebben kerstconcert met samenzang dit jaar weer. Want dat hebben we niet ieder jaar, maar voor dit jaar hebben we het weer wel. Met het Zandvoortsmannenkoor en Musical All In. Zij verzorgen het programma morgen. En dat, uh, nou, dat ziet er aardig uit. En een zekere Toosbergen declamatie. Ik... Ja, ik heb een aardig verhaaltje bedacht. Nou nee, niet bedacht, heb ik opgezocht. En uh, dat ga ik voorlezen, een beetje in de sfeer van kerst. Dat Tussen doe ik altijd. De uitvoeringen door? Tussendoor, ja. ja, ja, ja, ja. Okay. Na een paar nummeren, uh, liederen dan doe ik mijn declamatie en dan gaan ze weer verder zingen. Ja. Ja. Uh, de koren uh, voeren uit. Ja. Mag er ook mee gezongen worden? Ja, ja. Want zijn er het, momenten dat er... Ja, dat, het is, dat er zijn bepaalde stukken die worden door de koren gezongen. Soms alleen het mannenkoor, soms alleen musical in. Soms doen ze gezamenlijk een stuk. En daartussendoor zijn er stukken dat, die, waar de mensen mee kunnen zingen. De samenzang. Dat staat allemaal aangegeven in het programma. Ik wou net zeggen. Ja, ja. ja hoor. Het ja. programma ook met uh, teksten van uh, liederen. Uh, je, de samenzang bedoel ja, ja, ja. je? Ja, die staan voluit in het programmaboekje boekje en de, de stukken die gezongen worden door de koren hebben we alleen de titel want anders wordt het dan erg een erg dik boekje ja. <laughs> en dat wordt ja. ook weer prijzig ik Begge van voorstal, heel geïnteresseerd kijken die wil wel meezingen ja Floris zingt wel mee ja ja <lacht> ja, ja, ja, ja. Uh. Ja, dan rest ons ook eigenlijk van hoe, wat, waar, we. Ja, wij beginnen een half uurtje later om drie uur. Bij ons gaat de kerk om uh, half drie open en de toegang is vijf euro. Dus het ligt iets onder de prijs dan de jazz. Maar ja, wie weet moeten maar ja, we toch... Bij ons, bij ons zijn ze voor het zingen de kerk uit. Hè? <laughs> Nou, dat is mooi. In deze tijd van het jaar is dat heel mooi. Ja, maar dit soort dingen, dat kun je toch niet... Het is toch koppen. Ja. Daar hoef je dan niet meer over na te denken. Nee, zag je ogen toch gaan glimmen. Ja, en dan moet ik ook nog even wachten tot ik denk... Ja, ja, ja, ja. Willen jullie nog iets eraan toevoegen? Of hebben jullie alles... Nee, hoor. Maar ik hoop dat Hans een volle bak heeft morgen. Ja, jullie ook. Ja, dankjewel. En dat er actief wordt Meegezoek. Eigenlijk ja. is het geen verschil Het de verschil is dat je bij jou geen kussentje hoeft mee te nemen <laughs> nee maar je kan bij ons wel een drankje mee mee in de binnen nemen Oei. en daarom kun je bij ons ook niet mee zingen nee. want dan gaat borrelen ja dat is laat niet goed komen <laughs> Nee, het is uh, of zingen of drinken. Maar Goed, ja. daar kunnen ze wat meenemen. Overigens, overigens, uh, uh, uh, nu we toch hier uh, zo zitten, wil ik jullie allemaal zeer bedanken voor de tijd die jullie uh, ons geven om uh, te vertellen uh, wat voor activiteiten we doen. Ja. He, zeer bedankt daarvoor. Ik sluit ook me van harte bij. Uh, aan. Dat, we hopen dat we dat volgend jaar ook weer mogen doen. Graag zo. En wensen wij jullie en jullie dierbaren allemaal uh, een goede kerst en een hele goede jaarwisseling. Daar uh, okay. sluit ik mij bij aan. Sluiten. Hartelijk dank voor jullie komst en we gaan elkaar volgend jaar zeker weer uh, spreken. Zeker. Want het is zeer de moeite waard wat jullie voor voor doen. Goed. Dankjewel. Dank je voor je komst. Oké. Okay. En we gaan eventjes luisteren naar Frank Sinatra. Santa Claus is coming to town. You better watch out, you better not cry Better not pout, I'm telling you why Santa Claus is coming to town He's making a list and checking it twice He's gonna find out who's naughty and nice Santa Claus is coming to town He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness' sake. Oh, you better watch out. Better not cry, better not pout. I'm telling you why Santa Claus is coming to town.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 Senderklaas is coming to town. Dat is een, een echte klassieker, mag ik wel zeggen. We zijn aan het einde gekomen. Ja. Al de rest stond alleen nog de agenda. Die is ook niet eens zo erg groot. Nee, nee, nee, dat hebben we bewust zo gedaan. Want we wilden wat meer tijd dat de sprekers uh, ja. konden besteden. Ja, we hebben een inloopavond Natuurbrug Zandvoortselaan. Dat is in 19 december. Want komende weken ligt de ontwerp Omgevingsvergunning voor de Natuurbrug ter inzage. De gemeente heeft een inloopavond. Belangstellenden kunnen tussen 7 uur s avonds en 9 uur. We zijn welkom in het Carré in de zaal Blauwe Trem. Daar uh, lopen wat mensen rond die het een en ander op uw vragen kunnen beantwoorden. U kunt kijken. Dus ik zou zeggen: ga er even heen. Nou is er één nadeel van het louis Daas carré heb ik gehoord van een koor die dat uh, een vergadering daar had, dat als je naar buiten gaat en je gaat richting eigenlijk uh, de parkeergarage, ja. dat het verschrikkelijk donker is. Dus ja, misschien is het voor oude mensen, de, de verlichting doet het niet. Nee. Dus eigenlijk is het heel gevaarlijk. Dus ik neem aan dat oudere mensen nemen een zaklantaarnen mee Het ja. is triest genoeg dat dat zo moet. En schrijf een briefje aan de gemeente van dat het toch eigenlijk niet kan ja. zo donker. Nou als je toch een briefje schrijft, neem dan contact op met de griffie van de gemeente Zandvoort. Als je naar de wil. Daar kun je naartoe op 21 december in het om 7 uur s'avonds in het NH-hotel. Uh, hier in Zandvoort. En dat gaat over de bereikbaarheid van Zuid-Kennemeland. Dan kun je meepraten over aanleg van wegen, van openbaar vervoer. En van allerlei plannen om hier de regio beter bereikbaar te maken. Don, wat denk jij? Zouden we de Haring-Buis-tunnel nog een keer krijgen? Daarbij, nee hoor, er is uh, nee. al gebouwd. Het kan het niet jammer, jammer, jammer, jammer. Geen tunnel naar Zandvoort. Goed, het laatste van de agenda is. Uh, bijna nu. Ja, over twee minuten. De opening van de ijsbaan. Ja, om twaalf uur kunt u daar gaan staan en dan uh, gaat van alles gebeuren op een officiële manier wordt onze voor het tweede jaar de ijsbaan geopend. Oké. Okay. Wij danken de luisteraars die uh, geluisterd hebben nu. Mogelijk komen uur naar Oud Zandvoort willen gaan luisteren over Zandvoort Meeuwen met uh, Pieter Joustra en zijn Stobbelaar. We danken Betty van Voorst voor het gastvrouwschap. We danken Roy Haldeman. ...voor regie en techniek. Ik dank Yvonne als gezellige co-presentator. En ik dank Don de Grebber als medepresentator presentator van het toch wel hartstikke goede programma. En we gaan eruit met wat naar mijn smaak het ultieme kerstnummer is... ...alhoewel het nooit zo bedoeld is geweest. Imagine van John Lennon. Ah. Wens jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Huisartsen houden vanochtend werkonderbrekingen uit protest tegen de kabinetsplannen voor bezuinigingen op hun praktijk. Volgens het Organiserende Comité van Huisartsen houden duizend van de zesduizend huisartsen de komende drie uur hun praktijk gesloten. In die tijd wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de plannen van minister Schippers. Hij wilde huisartsen korten omdat die hun budget hebben overschreden. De Ajax-supporter die gisteren in de arena de doelman van AZ aanviel, zit vast op verdenking van mishandeling. De recherche probeert deze ochtend achter het motief te komen van de supporter van 19. Gisteravond tijdens de bekerwedstrijd Ajax-AZ liep de supporter het veld op en viel AZ-doelman Estewan aan. Die schopte hem en kreeg daarop van de scheidsrechter de rode kaart. Kort daarna werd de wedstrijd gestaakt. Het stond toen 1-0 voor Ajax. Het is nog onbekend wat de KNVB verder met de wedstrijd gaat doen. De opsporing van makers van gevaarlijk vuurwerk via internet heeft tot de eerste resultaten geleid. In Klundert is een jongen van 14 aangehouden bij wie veel vuurwerk in beslag is genomen. Verder zijn zeven jongens door de politie gehoord van wie er drie zichzelf hadden gemeld. De taskforce vuurwerkbommenmakers heeft op internet inmiddels bijna 500 filmpjes van vuurwerkmakers gevonden. Bijna 300 bommenmakers hebben een waarschuwing gekregen. De regionale omroep RTV Oost probeert een proefproces uit te lokken... Omroep stond gisteravond beelden uit van drie mannen die zouden hebben ingebroken in het studiocomplex van RTV Oost. De beelden zijn gemaakt door Beveiligingskamer.